Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. AZ gaat maatregelen nemen naar de rellen gisteren na de wedstrijd tegen West Ham United. AZ-hooligans bestormden toen de tribune waar ook familie en vrienden van de voetballers van West Ham zaten. Trainer Pascal Jansen zag het gebeuren. Het hoort ook niet thuis bij ons in het stadion. Het liefst niet in alle stadions. Maar... Uh... Hoe vervelend het ook is dat we niet doorgestoten zijn naar die finale... dan moet je je emoties nog steeds de baas zijn. Er is uh, nog niemand opgepakt. De directeur van AZ heeft gezegd dat het gedrag van de fans... hoe dan ook consequenties gaat hebben. Maar wat hij precies wil doen, heeft hij nog niet gezegd. Opnieuw zorgt een omstreden hondenfokker uit Deurne in Brabant voor ophef. Hij mag al geen honden meer fokken, omdat hij de beesten verwaarloosde... Maar dat verbod negeert hij. Want bij inspecties kwamen ze erachter dat hij ook 118 honden had verstopt in een verlaten schuur. Om zo te voorkomen dat ze werden ontdekt door de inspectie. Ook deze honden zijn in beslag genomen. Prins Harry en Meghan eisen dat de foto's die in New York zijn gemaakt door vier paparazzi's worden ingeleverd. Eerder deze week werden ze twee uur lang achtervolgd naar een gala waar ze waren geweest. Ze zeggen de foto's nodig te hebben om hun eigen beveiliging op te schroeven. Het fotobureau zegt dit niet te gaan doen. Koninklijke familie of niet, bij ons in Amerika werkt het anders, zeggen ze tegen entertainmentwebsite TMZ. En not your usual rommelmarkt in Almelo vandaag. Normaal gesproken moet je schat zoeken en graven naar de pareltjes... Dat is daar anders, want alle items op de kleedjes zijn van het stedelijk museum. De stukken die ze verkopen passen niet meer in de collectie. Deze koopjesjagers laten zien wat ze hebben gescoord. Ik heb uh, deze uh, ouderwetse koffiemolen kunnen scoren waar ik ontzettend blij mee ben. Ik dacht dat het een, uh, in de porseleinen tasje, ik dacht dat het is om een theezakje op te leggen, maar het bleek een borst te zijn. Ik heb een zakje gekocht... Uh ja, het komt uit Laren mijn geboorteplaats, ik denk en ik ben een verzamelaar en uh, ik spaar van alles, dus ik denk, neem hem maar mee. Ja, Echte meeste werkers zijn er natuurlijk niet te vinden, want die komen gewoon terug straks in een nieuw museum. Dan nog het weer: het is droog en zonnig, af en toe een wolkje, maar vooral veel blauw nog vanmiddag. Maximaal 19 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik heb zin in de zomermaan. Steek je op de grill en een nieuwe zonnebril. Ik heb zin in de zomermaan. I can speak in elke taal waar jij internationaal Ik heb zin in de zomer. Ik zit gevouwen op een vlug, maar de oude is een rug. Is het al zomermaan? Ik heb zin in de zomermaan. Ik heb ook zin in de zomermaan. Is het al zomermaan? Want ik heb zin in de zomermaan. Ik heb zin in de zomermaan. Ik heb ook zin in de zomermaan. Is het al zomermaand? Want ik heb zin in de zomermaand. Zet je heupen voor me naar links. naar links. Zet je heupen voor me naar rechts. Senorita. Doe een stapje naar voren. Okay. En een stapje terug. Ah ja. Zet je heupen voor me naar links. Naar links. Zet je heupen voor me naar rechts. Senorita. Doe een stapje naar voren. Suíte. En een stapje terug. Summer time. Quiero tu summer salsa, salsa, salsa, salsa. Quiero tu summer salsa, salsa, salsa, salsa. Yeah.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 Go find another dream. Niente più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 I can save you, cause I need to be saved too I'm no good at goodbyes We're both acting insane, but you're stubborn the change Now I'm drinking again, ain't proof in my veins And my fingers are stained, looking over the ass Don't fuck with me,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 Goodbye. <laughs> Be made clear. Love, I don't spread one the world, you know. Me love ya. Comes out of. everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun right. Let me be your rainbow rising up Every finger race out of space We'll shine on, hey, shine on Let me be the love that comes from the sun I wanna be your love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 Gritti di novembre inventerò parole nuove per alternarmi ai suoi silenzi saprò cambiare la mia vita seguendo il ritmo della sua trovando il punto di equilibrio